Vijf uur na net wel met het NOS-journaal. De onvrede over de plannen rond de inkomensafhankelijke zorgpremie... ...heeft de VVD 600... ...liep het aantal kwade telefoontjes en e-mails terug. Toen duidelijk werd dat het plan, zoals het in het regeerakkoord van VVD en PvdA... Ik kon nu even genieten van na net wel, maar sorry, daar ben ik. VVD op campagne in Zuid-Holland, Belgen rijden in op agenten... en computerexpert Vaticaan veroordeeld voor rol bij lekke brieven aan journalist. Het weer, vanavond trekken een aantal buien vanuit het westen over het land. Morgen overwegend droog, wolkenvelden worden dan afgewisseld met zonnige perioden. Het wordt ongeveer 10 graden. Na morgen overwegend droog en geregeld zon. En s'nachts kans op lichte vorst. Alle grote namen van de VVD waren vandaag verzameld in Goeree, Overflakkee en Molenwaard. Daar wordt campagne gevoerd, want er komen verkiezingen aan. Door een gemeentelijke herindeling ontstaan er op 1 januari twee nieuwe gemeenten... en dus zijn er nieuwe verkiezingen nodig. Het onderwerp van de campagne is alles behalve lokaal. De onrust van de afgelopen week over de inkomensafhankelijke zorgpremie... voerde de boventoon vandaag in Zuid-Holland.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 Opstelde in gesprek met Margriet Brandsma. Maandag komen de doorgerekende cijfers van het CPB en het Niebud. Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD, was in Molenwaard op campagne. Na een bewogen week hoopt hij snel inclusief nieuwe cijfers met een oplossing te kunnen komen. Juist het feit dat er de afgelopen week heel veel commotie is ontstaan... omdat mensen niet overzagen wat de, eff wat de effecten waren van een inkomensafhankelijke zorgpremie... Uh, denk ik dat het heel zorgvuldig moet en dat we naar buiten moeten komen met een alternatief. Waarbij alle effecten uh, uh, op papier staan, zover we ze kunnen overzien. Want in dit stadium geldt voor elke maatregel dat je niet precies tot in elk detail kunt zeggen hoe het eruit ziet. En wij willen dus pas uh, uh, naar buiten komen als we een oplossing hebben en ook precies weten hoe je eruit ziet. Want anders krijgen we de volgende week met speculaties. En eerlijk gezegd, daar heb ik na een week wel uh, genoeg van. PvdA-prominent Guus ter Horst noemt het aanpassen van de inkomstenbelasting... als vervanging voor de inkomensafhankelijke zorgpremie een meesterzet van de PvdA. Oud-minister van Binnenlandse Zaken zei dat in het radioprogramma Troskamerbreed. De manier die nu gekozen is, uh, daarvan zou je kunnen zeggen uithouden en opnieuw beginnen...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 In Geertruidenberg zijn twee Belgen gearresteerd... die waren ingereden op de politie na een achtervolging. De twee, 27 en 31 jaar oud, haalden gisteravond op de A27... met hoge snelheid een onopvallende auto in van het KLPD. Die zetten de achtervolging in. De Belgen slalomden door het verkeer en over de vluchtstrook... zegt het KLPD. Bij de brug van Keizersveer bij Geert is de auto weer van de snelweg afgereden... en kwam daar op een doodlopende weg terecht. De auto is daar gedraaid en vervolgens reed de auto in op de politieagenten die daardoor waren genoodzaakt om hun dienstpistool te trekken waardoor de auto tot stoppen kon worden gemaakt. De auto en het rijbewijs van de bestuurder zijn ingenomen. De mannen zitten vast.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 De inspectie voor de gezondheidszorg gaat ook onderzoek doen... naar een sterfgeval in augustus 2011 op de afdeling longchirurgie van het VUMC. Argos heeft ontdekt dat het sterfgeval niet is gemeld bij de inspectie. Volgens oud-inspecteur You Loom -Sing had dat wel gemeld moeten worden... omdat het een calamiteit is. Het betreft namelijk een 50-jarige patiënt, um, vrij jong... die weliswaar longkanker heeft, maar die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 Op de A7 tussen Amsterdam en Horen wordt aan de weg gewerkt. Bij Purmerend staan in beide richtingen files. Richting Horen 5 kilometer, richting Amsterdam 2 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat voor de Van Briem Noordbrug 6 kilometer file. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. De parallelbaan is daar dicht. De hoofdpunten van het nieuws, de VVD is op campagne in Zuid-Holland... vanwege een gemeentelijke herindeling. Belgen rijden in op agenten en computerexpert Vaticaan veroordeeld... voor zijn rol bij het lekken van brieven aan een journalist. NOS Langs de Lijn, met de voortzetting van het sportforum te gast. En kijk van de Boers van Nusport en Ton Boti is er ook... Uh, het laatste nieuws, doelman Maarten Stekelenburg, die zal tegen Duitsland niet spelen. De bondscoach Louis van Gaal had Stekelenburg op een reservelijst geplaatst voor de oefen in het land. Maar alleen dan als de doelman uh, dit weekend in actie zou komen, uh, dan zou hij ook welkom zijn bij Oranje. Maar AS Roma-trainer Zeeman heeft hem uh, alleen niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor de Stadsderby uh, tegen Lazio. En daardoor zal hij dus ook niet uitkomen uh, voor Oranje tegen uh, Duitsland. Henk Hoytink, wat vind je ervan? Ja, ja, als hij niet kan spelen, dan kan hij ook in, de, in Oranje niet spelen. Dat, dat heeft de Bondscoach toch wel duidelijk gemaakt. En dat is ook heel terecht, lijkt me dus. Nu gaat Krul op doel. Ja, gewoon een logische beslissing: ja, ja. A zeggen, B, uh, ja. B doen. Ook ja, duidelijk. Goed, um, laten we even het, uh, het schaatsen afmaken. Uh, voordat we zo meteen ook natuurlijk nog de reacties uh, gaan horen, wellicht ook van Annette Gerritsen. Um, het, uh, het schaatsen is een onderzoek geweest. De Volkskrant heeft daarover gepubliceerd. Nanda Boers, jij hebt um, dat onderzoek ingezien. Uh, om kort en goed te gaan. Het ging er eigenlijk om dat we heel erg in Nederland conservatief zijn. En dat we het eigenlijk wel goed vinden zo. Ja. En dat uh, hoeft eigenlijk niet veranderd te worden. Want wij houden wel van de Ettershoep en van het dweilorkest um, in, in Heerenveen. Nee. In de schaatshoofdstad van Nederland. Dat het gaat vooral om gaat, is dat de mensen die nu naar het schaatsen gaan, dat vinden. Ja. We weten dus niet wat de mensen vinden die vroeger naar het schaatsen gingen en nu niet meer. Of de 16 jarigen die uh, zoiets hebben schaatsen, dat is niet voor mijn opa. Hoe die tegen het schaatsen aankijken, dat is, vertelt het verhaal nog niet. En dat is hmm. natuurlijk eigenlijk wel interessant. Dus het is uh, prima zo'n onderzoek, maar het is niet compleet? Dat lijkt me wel, ja. Kijk, dus is er dus echt 93% van de bezoekers uh, die dat onderzoek is gedaan, en is, is onder andere een enquête gedaan over drie toernooien die in uh, Tiaf zijn gehouden. En daarvan vindt 93% die twijlorkersten prima. Nou ja, dat is... Uh... Daar komen ze voor naar het stadion, dus dat kon je verwachten, bedoel je, te zeggen. Ja, ja, dat, is, dat weet, ze weten dat het is. En dus uh, doet het aan de verwachtingen. En er is ertessoep en er wordt geschaatst. En het is in Friesland en dat appelleert aan ons uh, cultureel erfgoed of zo. Maar een van de opmerkelijkste dingen, vond ik, is dat maar 8% van de bezoekers in, Tiof, in die over drie, drie weekenden, komt uit Friesland. 8%. Hmm. Dus de Vriesen houden helemaal niet van schaatsen? Dat denken wij dat ze van schaatsen houden. Ja, of dat ze, ze schaatsen zelf. zelf, als het, uh, <laughs> als het in Tielaf wordt geschaatst. Of, het, of ze vinden het te duur, maar uh, ja, dat kan ook. Of het interesseert zich, een bal, dat kan ook. Ja, Henk, wat vind jij van zo'n onderzoek? Sorry, tont, ik kom zo bij jou. Ja, ik zit, ik, ik hoor er wel een beetje van op. Want, want uh, van wie is het onderzoek uitgegaan? En ze hebben dus eigenlijk alleen maar de ja, KNSB? Bezoek... Die hebben dat, die hebben dat uh, bedacht dat, uh, dat dit gedaan moest worden. Nou, wel door oh, het onderzoeksbureau ik... is het gedaan hè? niet niet de KNSB, maar in opdracht van, van en, en en en dat is natuurlijk gebeurd naar aanleiding van uh, toernooien in, in Moskou, waar geen uh, waar geen maar uh, waar zelfs niet de, de, de militairen ja. niet eens meer naartoe willen <laughs> nee. inmiddels. Uh, en, en daar was een hoop kritiek op. Er uh, moet iets gebeuren. Nou ja, dan moet je natuurlijk onderzoek doen. Dan stel je een commissie in. Dan kun je er nog op, denk ik. Het mm. is net politiek sport. En dan, uh, ja, dan komt er een rapport uit. En dan komen er cijfers uit. Nou ja, dit, uh, ja ik vond het wel opmerkelijk. Is toch uh, wel heel erg in de eigen parochie gedaan, dus begrijp ik, zo'n onderzoek. Ja, ik snap ook wel dat je na, hoe zou je dat anders moeten... Waar zou je moeten beginnen? Je moet wel ergens beginnen. Nou, en een van de dingen die je ziet is ook... dat hebben we dus niet gedaan. Dus we moeten nu ook naar buiten. Wat, uh, wat gaan we... Ja, maar je kunt toch ook... want we constateren net dat of nou ja, zit dan nog wel redelijk gevuld... maar dat loopt toch ook wel wat af. Dat is ook niet meer zoals uh, tien jaar geleden. Of, of nou, ik denk dat als je straks bij de EK kijkt... dan zit het ook weer gewoon voor. Ja. Dat, het is maar echt, ik boel, was het toch ook niet handig geweest om mensen die op dit moment nog niks, aantoonbaar althans, niks met schaatsen hebben. Ik, ik noem maar wat, om, om die. Lijkt mij, ik weet het ja, niet. Ja, ik zou ervoor staan dat om, om, om, om, uh, om, om 5000 Nederlanders te vragen... naar hun schaatsbeleving. En daar gewoon een, een, een, een representatieve steekproef te houden... die ons wat vertelt over wat ja. wij ervan vinden. Tom? En dan komt er misschien bij dat je wel een dj moet hebben... en dat die ja. twee orkesten maar één dag uh, getolereerd worden. Ja. Ja. Mijn ja. mening. Zou okay. fijn zijn. Maar okay. dat is... Dat, ja. Even nog een opmerking. Maar 8% van de Friese gaat naar uh, Tielhof. En ze willen wel ja, ah, een nieuw Tielhof uh, opzetten. Ja. Ja, dus, dan, dus, dus, sorry, dus van de mensen die in Tielhof zitten, ja. is 8% de Friese. Nou ja, maar ze, dan leg ik wel de verbinding met een nieuw stadion... wat ja. 100, meer dan 100 miljoen gaat kosten. Maar ik ben het volkomen met je eens. Deze steekboef is absoluut niet representatief. En natuurlijk, het dweilorkest, de 10 kilometer mag doorgaan... enzovoort, enzovoort. Ja. Ja, dat zijn de conservatieve mensen. Als je ja. wat verandering wil, zal je inderdaad vijf, tienduizend man... Ja. en onder de gehele Nederlandse bevolking, en vooral de jeugd. Ja. Hmm. Sebastian, mag ik even naar Sebastian in Tialf? Uh, Sebastian, dit onderzoek dat naar buiten is gekomen... Uh, gepubliceerd door de Volkskrant, is dat, uh, wordt daarover gesproken in Tialf? Nee, nee, eigenlijk niet zo. Nou ja... Kijk, er wordt altijd wel over vernieuwing uh, gesproken. En als je er een beetje rondloopt. En uh, vooral dat doet tijdens een dwelpauze. Waarin aan de ene zijde van het stadion inderdaad het wel orkest aan het spelen is. En waar aan de andere kant mensen maar een beetje om zich heen staan te kijken. Naar twee dwelmachines. Dan hoor je ook wel van ja, er ligt een, een, een, ja, een ijshockeybaan. Curlingbaan, CQ Shortrekbaantje in het midden. Waarom gebeurt daar niet iets? Uh, ik hoorde vanmiddag ook iemand roepen. Laat desnoods die tonnespringer weer uh, optreden die we een paar jaar geleden hadden. Nee? Maar Wacht ik, even doe... wat? die Tonnenspringer. Er was toen zo'n Canadees die, die sprong mm. over, over van die tonnen heen. Oh. Maar doe in ieder geval iets. Zet er een DJ neer. Betrek een beetje inderdaad dat publiek wat meer in zo'n dwelpauze. En er zijn toch wel steeds meer mensen die ik hoor die uh, ook zeggen: Nou, die uh, dwelpauze of die, die, die blaasorkesten, die zijn we wel een beetje zat na al die jaren. Het is, is totaal maar, anders dan in het onderzoek, uh, uh, ja. Nando. Want daar wilden ze die muziek juist helemaal niet uh, nee. die wij het voetballen horen. Dus nee. de kans is groot als je die muziek wel gaat introduceren dat die mensen die er nu zijn, dan niet. Meer komen. Nee, nou ja, misschien moet je het meer, dat is, dat is nog een vraag aan Sebastian. Ik, de, de, de, wij hadden gisteren in de perszaal hadden wij wel een soort uh, camera op de, de inwarmen of de warm, ja. warming-up hal. Waarvan ik dacht, uh, ik kijk eens naar rechts of die ook op de grote schermen uh, in het stadion te zien waren. En dat heb ik niet gezien. Jawel hoor, jawel. Ja, wel? Ja, wel. Okay. Ja, ik, heb, ik heb voor mijn neus zeg maar, de schermen die ook langs de kant uh, van de baan staan... voor het publiek en de grote schermen op het middenterrein. Daar waren in ieder geval vandaag. Van gisteren kan ik me eerlijk gezegd niet meer herinneren. Toen heb ik er niet op gelet. Maar vandaag hebben we daar wel beelden gezien hmm. van, okay, die, nou, dus. uh, van die warming-up. En dan zie je inderdaad hoe de rijders uh, bezig zijn met de warming-up voor races. Dat zijn toch altijd wel grappige momenten. Maar ja, maar je ziet dus wel dat er wel over wordt nagedacht. Want ja. dit is volgens mij ook redelijk nieuw. Dat ze die beelden laten zien. Het feit dat ze de schaatsers ja, ja, ja. zeggen ze dan zelf hun muziek laten uitkiezen... is, ja. is al uh, een enorme stap. Dus zo conservatief nou, is het eigenlijk vind. misschien niet. na nee, nou, nou, het enige wordt tijd dat onderzoek blijkt. Ja, Sebastian? Ja, ik wil dat er eigenlijk nog aan toevoegen als mag. Wat ik, wat ik goed vind ook van de KNSB... want wij zijn ook altijd heel kritisch op toegangsprijzen, et cetera... en dat het allemaal veel te duur is om een dag met je gezin naar Teehof te komen. Maar wat ze bijvoorbeeld nu doen... is dat ze een combi-ticket, zeg maar, hebben aangeboden. Dus je kan een kaartje kopen voor en dit weekend... en dan voor volgend weekend voor die wereldbeker... voor niet al te dure prijs. Dus, dus nou, dat, dat zijn... Stappen wel vooruit, dat doet de KNSB, dat, doet ze, dat doen ze goed. Nammer. Ja, dat vind ik ook. Ik bedoel, ik keek even naar de prijzen van de. Volgens mij kon je het stadion in voor een tientje. En dat vind ik een vrij normale prijs. Vaak eigenlijk, eigenlijk best wel goedkoop voor een Nederlands kampioenschap. Ja. Dat, uh, even dat nu goedkoop. wat Ton net uh, even aanstipte: um, er is besloten om geen nieuw TIAF neer te zetten omdat dat te duur is. Kost 100 miljoen. Dus nu gaan ze het verbouwen en dan kost het 106 miljoen. Ja, ja raar, Leg raar, mij het even uit, het. He, Henk. <laughs> Enig idee? Of nou, ik je? heb er weinig verstand van, maar ik laat mij vaak vertellen... dat verbouwen vaak duurder uitvalt dan helemaal iets nieuws opzetten. Dus daar hoor ik nog niet zo van op. Zo. Nou. Maar raar is het als je dit zo ziet. Dan denk ik, Wat heeft Tom gelijk? Want ja, dat is toch een beetje raar. Nou, het is niet alleen raar, maar 100 miljoen moet wel opgehoest worden... door de provincie, terwijl er maar zo weinig Friesen naar Tielaf gaan. Nou, nee, want nu, volgens mij moet ik Nando nu verdedigen... want volgens mij interpreteert het verkeerd. Het ging om de mensen die binnen zitten, daarvan is 6% Fries. Het is niet zo dat... Ja. Of 8%. Dus het is niet zo dat 8% van de Friese daar naartoe gaan. Want nee, dan nee dan je kan kunt je in ieder geval wel afvragen minder. of het in, in Tielaf moet... of dat het in Heerenveen moet, dat kun je afvragen, ja. ja en dat misschien dat... als je ziet dat 16,9%... Uh, lees ik... Uit mijn aantekening om komt uit Gelderland. Ja, dan kun je dus ook gewoon in Arnhem nou, neerzetten. Dat nou, is me handiger. Het maar is misschien een... willen die, Dan als ik nog één ding mag zeggen. Misschien vinden die Gelderlanders het juist wel heel leuk om naar Friesland te gaan. Omdat dat een beleving van het schaatsen enorm. Ja, dat kan, dat weet ik niet. Nou, de KNSB die vindt het erg. In Almere willen men een uh, nieuw sportcentrum opzetten. In Soetermeer, dacht ik uit mijn hoofd. Ja. He, dus uh, uh, dan ga je je afvragen: is die 100 miljoen in uh, Friesland nog wel uh, noodzakelijk? Want drie van, dat grote, van die grote sportpaleizen is dat nodig? Nou, drie lijkt me niet. Nou, ze zijn met drie bezig. Hm. Ja, dat uh, lijkt me wat veel voor die paar wedstrijden. Maar... Is, het, is het er misschien ook een klein beetje achter dat uh, Heerenveen inderdaad ook wel voelt... dat er in de rest van Nederland misschien ook wel getrokken wordt aan het schaatsen? En dat ze nu denken van ja, Precies. als wij dit niet doen, dan zijn we het schaatsen in Friesland kwijt. En uh, Sebastian, je bent het met mij eens zou het horen... Ja, kijk, uh, vorig jaar uh, toen uh, we, we zaten er een aantal heren hier van de provincie en die vertelden dat het uh, op korte termijn dat er beslissingen zouden worden genomen, et cetera. Vervolgens hebben we er heel lang niks meer van gehoord, ja, dat het allemaal niet doorging. En uh, vorige week kwam dan in één keer dat bericht dat ze toch wel weer uh, die, uh, dat, dat vele uh, geld uh, in een nieuw Talf, of in ieder geval een gerenoveerd Talf willen steken. En toen bekroopt mij toch een beetje het idee dat het vooral was uh, zo ja. van het nieuwe zo gaat beginnen. We zullen er ongetwijfeld weer vragen over krijgen. In Almere zoete meer willen. Hebben ze plannen. KNSB had al aangegeven dat ze wellicht uh, meer die kant op willen dan, uh, dan in Friesland. We moeten even laten horen dat we het toch nog wel heel graag willen hoor. Ja. Maar ik denk niet dat uh, het gerenoveerde Tijos een stap dichterbij is gekomen. Oké okay, goed. Voor we het zo over het voetballen gaan hebben gaan we het uh, schaatsen uh, van vanmiddag even afsluiten. Met betrekking tot uh, de 500 meter. Uh, Thijsje Oenema, uh, Nederlands kampioen. Uh, heeft dat kampioenschap dus geprolongeerd. Oenema was zowel op de eerste als de tweede 500 meter uh, het snelste.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 de eerste reek al goed, maar wist ik dat ik harder kon en ben ik blij dat de laatste gewoon zo goed ging. Al toen had ik het gevoel, uh, toen was de last echt weg. Ja, ik had veel minder uh, spanning, ik uh, vond het, het wel relaxed. Ik dacht, ah, oh, heb ik al, ik kan alleen maar meer worden en dus, uh, ja, dat is lekker rijden. Waar zat die twijfel in? Zit dat in het feit dat je overstapt naar een andere ploeg en dan we moeten afwachten of het weer uh, net zo gaat? Nee, daar zit eigenlijk de twijfel niet. Ik wist wel dat ik goed bezig was en dat ik... Uh,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 En uh, ja, het niveau is gewoon zo hoog. Toen vroeger uh, met 39 uh, of 38 hoog gooien nog wel uh, mee wegkomen, zeg maar. Nu, moet ja, je moet gewoon super zijn uh, wil je erbij zitten. En uh, ja, ik, heb, ik had natuurlijk uh, nog geen 38 of zo dit seizoen. Maar ja, weet je, het kan ook zo in één keer zijn. Dus uh, ja, natuurlijk baal ik uh, heel erg. En Gerritsen. Aan het begin van de uitzending gaf ik u een tussenstand van Bayern tegen Eintracht Frankfurt. Dat is 2-0 geworden, Wedstrijd is zojuist afgelopen. En Schalke 04 staat met 2-1 voor tegen Werder Bremen. Ook die wedstrijd is bijna afgelopen. Zo tegen het einde van de uitzending zal ik u alle uitslagen van de Bundesliga geven. Ruim twee weken geleden stunt de Ajax met een 3-0 overwinning op Manchester City. Afgelopen weken waren ze opnieuw succesvol tegen City, maar dan in Manchester. En ook al gaf Ajax een 2-0 voorsprong uit handen. Trainer Frank de Boer, was wel tevreden. Nee, als je van tevoren 2-2. <laughs> Als je het mag uh, ondertekenen, dan zou je dat doen natuurlijk. Maar als je 2-0 voor staat. En... Ik heb het gevoel dat de spelers ook teleurgesteld waren uiteindelijk in de, in de uitslag. Want je had natuurlijk een uh, mokerslag kunnen geven aan uh, City. Maar ben je dus tevreden of ontevreden? Ik ben wel tevreden hoor, ze hebben keihard gebeurd. Het blijft natuurlijk een hartstikke goed team. Dus je uh, ziet Agüero wat voor topspeler dat is. Die uh, kan, kan uit niets kan je, uh, het verschil maken. En dan komt Bradley Telly nog even in en Tseko. En ja, ze hebben gewoon heel veel kwaliteit en, en dan mag je gewoon trots zijn op de jongens. Ja Henk, Hoid, Henk ik hoorde je lachen. Je kijkt Nando aan. Is dat een intern grapje dat je met ons kan delen? Of, uh, nee, wel, maar Frank begon het wel heel rustig. En, uh, het begin van Frank de Boer van het interview. Maar voor de uh, ja. wel begrijpelijk dat hij daar heel tevreden mee is. Ik kan me voorstellen, de, de critici zeggen de ploeg is gewoon nog niet volwassen. omdat je 2-0 voor staat moet je dat uitspelen. Ja, dat is, dat is een beetje te makkelijk gezegd hè, voor, voor dit vrij labiele Ajax. Tegen een uh, ontzettend onsamenhangend zit City... maar dat toch wel een bepaalde topspeler heeft. Dat dus meer druk gaat ontwikkelen op een gegeven moment. Ja, en als je dan op het laatst uh, een, een onterecht afgekeurde goal... Uh, als je dat dus meekrijgt, dat gelukje En nog een strafschop die gegeven had kunnen worden. Barotelli die naar beneden wordt getrokken. Nog Ja, dan is 2-2... Uh, het, het maximaal haalbare moet je tevreden mee zijn. Ja. En wat, een mooi resultaat. Wat, ja, wat deed Ajax nou goed? Nou, Ajax speelde in de, in, de, in de laatste fase van de eerste helft heel erg goed. Hielden ze de bal heel erg goed in de ploeg. zoals Ajax dat wel vaker doet. Alleen wat je dan, en dat, dat is echt wel structureel bij Ajax... want het was ook in de voorgaande competitiewedstrijden. dan creëren ze geen enkele kans. Dat is, heel, dat is, ja, dat is wat ik toch altijd een beetje... Dat, Frank de Boer is een geweldige leerling van Van Gaal. Dat, dat, dat Het is bijna af en toe positiespel om het positiespel. Balbezit om het balbezit. In die fase hebben ze geen kans gecreëerd. Het was, was wel goed voetbal. Hun doelpunten in het begin, dat heeft Frank de Boer zelf ook wel erkend... vielen in een fase dat ze eigenlijk nog helemaal niet zo goed waren. Ja. Dus dat deed Ajax goed. Nou ja, en daarna moeten ze in bepaalde fases... maar het is onvermijdelijk, moeten ze uh, uh, het overwicht aan, aan City gunnen. Niet omdat die zo geweldig spelen, maar omdat die gewoon simpelweg meer kracht hebben. Ja. Ton, heb je zitten kijken? Ja, nee? Nee, goed, het is ook te vergelijken met het De individuele kracht van Manchester City is zo groot... dat je bijna niet kan winnen. He, en... 2-0 voorsprong vasthouden. Kom nou, ik heb de tweede helft gezien. Ze mogen handen dichtknijpen. Dat, dat is het, ook zo. Dat het gewoon 2-2 is geworden. He, en wat deed Ajax goed? Eigenlijk kan je beter zeggen. Wat deed Manchester City fout? He, want met zo'n team, zo onsamenhangend, dus niet als team spelen, is te schandalig voor woorden. Hmm. Zeg maar waar ging het fout dan? Niet als team spelen. Ja, en hoe creëer je dat dan? Ja, uh, <laughs> ik, denk, ik denk op de training en dergelijke. In ieder geval niet ballen tellen in het elftal. En iets minder geld uitgeven. Ja. Maar goed, dat, dat stadium is nu gepasseerd dus daar. Uh, maar helpt uh, dat echt? Niks, ja. Iets minder geld Iets uitgeven. minder geld. Nee, natuurlijk moet je, moet je wel geld uitgeven voor bepaalde goede voetballers. Maar dit zijn er te veel bij elkaar. Waarvan sommigen ook um, ja, onethisch veel geld verdienen voor wat ze echt kunnen. Ik heb, ik heb me echt zitten te verbazen om, die, om Yaya Touré wat toch een gerenommeerde middenvelder is in het, in het internationale voetbal die, uh, ja, ik vind hem log en lomp geworden. En, en, maar die staat daar wel op een plaats... even terugkoppelen, in het Nederlands elftal speelt Wesley Snijder daar... de, de mid de man van wie alle impulsen uit zouden moeten gaan... terwijl het gewoon in principe een controlerende middenvelder zou moeten zijn... die heeft daar kennelijk afgedwongen dat hij daar op die plaats speelt. Die doet daar, tactisch misschien op die plaats, de meest domme dingen af en toe. Ja, jaagt er wel een bal in, Nou, daar zal hij dan tevreden mee zijn. Maar daar, daar hangt dit, deze ploeg van aan elkaar, mensen in City. Dus ja, bovendien, bovendien Ballotelli, TV's en zo. Het belang van het team. Je had het net over uh, als team spelen. Het belang van het team interesseert ze helemaal niks. Nee. Alleen het eigen belang interesseert nee. ze. Nee, dus, goed, dat, ja. En dat is niet meer te veranderen. Maar dus. dat, is, dat is City. Wat het Ajax. Uh, kijk, Ajax zou moeten leren. Dat vind ik altijd, je moet leren van dit soort wedstrijden. Dat is nu niet zo makkelijk. Want, want wat we net zeggen, in sommige opzichten zijn ze gewoon nou, niet te goed, maar wel. Te sterk, zeg maar. Echt letterlijk te sterk. Die spelers van City, sommigen. Maar eh, als ik de reactie van... Eh, ik heb iets gelezen van Deli Blind van zijn reactie... die dan zei van ja, het is jammer... in aanhaling wat Tom net zegt... het is jammer dat we het niet hebben vastgehouden. Dan denk ik, ja, sorry. Volgens mij heeft Ajax wel iets vastgehouden. Namelijk het maximaal haalbare resultaat daar. 2-2. En zolang die gedachte daar nog speelt bij die spelers... Dat is een typische Ajax-gedachte... Maak je geen echte stap voorwaarts? Ook met dit soort resultaten niet. In je hoofd. Maar ik, denk zolang... dat, ik denk dat Kruijff dat anders uitlegt. En die zegt van ja, maar die, die jongens willen gewoon meer. Ongetwijfeld. En die zijn niet tevreden met een gelijk spel. Die jongens willen winnen. Ja, maar dat, met de spelers van de kwaliteit van Ajax kan dat niet. In dit soort wedstrijden. Nee, je moet wel oppassen dat je niet belachelijk wordt. Hè? Ik heb een baas gewoon gedaan. En om te zeggen, we gaan even van. Chicago Bulls winnen met een Nederlands team, ja dan word je belachelijk. En dat is, Zo kan je het ook een beetje trekken met uh, Manchester City en Ajax. Ja. Maar als je zoals dus Kruijf naar de Europese top wil... dan zijn dit toch wedstrijden die je moet winnen, denk ik? Niet moet winnen, moet leren, denk ik eigenlijk. Want ja, aan winnen ben je nog niet toe. Ja. Die fase die krijgen ze nog met... Ja, en, de, met... En... Geld speelt natuurlijk een rol, maar een hele goede opleiding is misschien ook heel erg belangrijk. Want dan je, krijg je elk jaar weer betere spelers. Ja, het moet allemaal beter worden met Edwin van der Sar binnenkort uh, in het directieteam van Ajax. Uh, dat werd uh, van de week uh, zo langzaamaan, uh, uh, hij werd langzaam gebracht, om maar even zo te zeggen, uh, helemaal zoals het moet gaan gebeuren. Hij wordt begeleid door Michael Kinsbergen, uh, een Amsterdamse zakenman, die zal van der Sar gaan begeleiden. Wat vinden jullie ervan dat Van der Sar toetreedt tot het directieteam? Lando? ik kijk ook even naar jou. Ja, nou, ik, ik zit niet heel erg in Ajax en in Van der Sar. Het, wat mij wel verbaast is dat dan deze zakenman... daar ben ik wel heel benieuwd, wie is dat dan die hem gaat begeleiden? Is dat een vriend van Kruijf? Is dat een vriend van Van der Sar? Uh, wat is? Ik vraag me ook af, er was iemand die tegen mij zei... ik weet het eigenlijk niet meer wie dat was. Die zei van, wat is eigenlijk het niveau van dat Cruyff sportsmanagement? Dat is een open vraag, dat weet ik niet. Ik krijg de indruk dat deze man, in ieder geval deze man, Edwin van der Zar, sorry, heel snel naar voren is geschoven. Maar dat is heel erg van buitenaf gekeken. En ik ben benieuwd wie die zakenman is en wat hij gedaan heeft. bedoel je te zeggen dat het eigenlijk meer gaat om wie die is en welk gezicht die heeft, dan dat er naar zijn kwaliteiten wordt gekeken? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet niet wat zijn kwaliteiten zijn. Alleen ik weet niet wat, wat bedoel, er wordt dan een zakenman bijgezet. Nou, die, ik ken hem niet, maar ik weet niet, misschien ken jullie hem wel. Niemand? Nee. Nee, en ik weet ook niet wat het niveau is van één jaar kruifmanagement doen. En ik weet dat het een fantastische doelman is geweest die bij Ajax heeft... dat zijn de, de harde cijfers. En ik kan verder niet beoordelen of het misschien is hij heel goed. Henk, hoor denk ik? Nou, het is, het is natuurlijk een grote naam. Een, een groot figuur in ons Nederlandse voetbal. En uh, ik bedoel, wij kijken altijd met enige jaloezie naar Bayern München... waar die oud-voetballers al, al tientallen jaren uh, de boel draaien houden. Uh, Heunes, Roemenieke en, en natuurlijk Beckenbauer nog. Ja, die zullen dertig uh, jaar geleden ook niet alles hebben geweten... van het manager van een voetbalclub. Eh? Dus zo moet je het ook bekijken. Dus je kan... En in, in theorie op papier klopt... of kan de constructie kloppen... dat je wordt ingewerkt door een succesvol man in het, in het zakenleven. Maar ja, ik ben inmiddels ook wel de naïviteit voorbij... om te denken dat elke CEO, zoals dat dan heet... ze, alle, ze, ze allemaal maar op een rijtje heeft. En veel meer dan wij gewone stervelingen. Dus... Hoe dat gaat uitpakken, ja, inderdaad, niemand, niemand kent deze man. Uh, dus, dus of het kan gaan werken, weet nog niemand. Of het dan bij Edwin Zar, van der Zar kan gaan werken... dat weten we ook allemaal nog niet. Het enige wat ik bij, bij Van der Zar zelf als, als persoon... die is wel verstandig genoeg om op voorhand te zeggen... als hij echt denkt van ja, hoe dan ook, ingewerkt of niet... ik kan dit gewoon niet, het is te hoog, dan doe ik het niet. Dat, zo is hij wel, hij doet het wel, dus... Ja, het, het kan op termijn goed uitpakken. En als het wel goed uitpakt, ja, dan heb je een geweldige bundeling van. met, met inderdaad al Frank de Boer, met Mark Overmars, die er inmiddels zit. van geweldige namen vanuit de tijd dat A ah, nog de beste van Europa en de wereld was. Dus dan ga je een beetje naar het Bayern-model. Nou, sorry. Dat, sorry. Nou, nou, dat Bayern, je zegt, we een vergelijking met Bayern-München. maar dat was 30 jaar geleden. was voetbal toch een heel andere. Het is nu toch een bedrijf geworden. Ik bedoel, toen, was het, toen waren het echt nog voetbal. Heb, heb je allemaal gelijk. Maar goed, Cruijff zegt dat ook vaak, hè, Bayern. En Cruijff. Komt natuurlijk ook vanuit die tijd. Dus, uh, maar goed, dat, dat neemt nog niet weg dat Van der Zar het misschien wel zou kunnen. Alleen op dit moment weet niemand dat. En is er eigenlijk. Dat klinkt ook nog geen zinnig woord over te zeggen. Maar wie heeft het voorgesteld dan? Mm. Mm. Ja, ik, nee, ik neem aan. Ik, uh. ik denk werkels. <coughs> <coughs> en dat is de, weer, de, dat is weer de, de, een, een afsplissing, wou ik zeggen, de, van Kruijver in, de, in van ieder van van van een Ik vraag van me van ook Kruijff... eigenlijk af. Of dat een veeg is dat we die man niet kennen. Kinsberg, ik weet nog wel dat er we vroeger. Kinso een baasbalteam was. Een van de beste. Ik coachte toen Nashua. En uh, dat was Theo Kinsbergen. Dus misschien is het zijn zoon. Ik weet het niet. Maar het is wel heel erg belangrijk. Van de SAR heb ik heel veel vertrouwen in. Maar dat hij een goede mentor heeft. Maar dan moet die mentor ook heel erg goed zijn. En dan ben ik uh, ervan overtuigd dat hij... Kijk, het is niet de relativiteitstheorie van, van, uh, van Einstein... die het Ajax is natuurlijk. Hè? Dus dat zal hij juist wel leren. Maar... In de kranten stond ook nog Ton Gerbrands, die ze benaderd zouden hebben. Uh, Jan de Jong, die ze benaderd zouden hebben. Wat is daarmee gebeurd? Nou, die hebben in ieder dus nee gezegd. Of nee gekregen? Oh, dat ze benaderd zijn en daarna toch te horen kregen dat ze het niet... Het nou, Jan, Jan de Jong heeft in ieder geval afgezegd, dat mogen duidelijk zijn. Ja. Uh, het was geen open vacature, dat bedoel je eigenlijk te zeggen. Geen open Maar ja, blijkbaar zijn ze gevraagd en, of, of, ja, en, dan, en dan is dat volgens is. dan wil je niet. ja. ja. Dat lijkt me logisch. Nou, dus ik... het is jammer dat hij maar derde keus is. Het zou <laughs> veel sterker geweest zijn als we zeggen van de Sarre wilden. Hebben. Ja. met een mentor. Zou, zou een van jullie het willen doen? Hij ja. wordt nou directeur van Ajax. Of niet? Is het een vrijwilligersbaan? Nee, natuurlijk niet. De, Hengt, is het een, Hengt, is het een Hengt, vrijwilligersbaan. Heng, is directeur Hengt. van Ajax. Heng, je, je twijfelde wel even. <laughs> nou, nou, wat twijfelde? Je, je. zei niet gelijk nee. Nou, nee, maar het is, het is op zich. Um, uh, dat bevreedt me wel in de hele. Maar ja, je weet, sinds die revolutie is uitgebroken. Uh, zijn er al zoveel modellen, hebben de revue gepasseerd... en, en uh, zijn er al zoveel namen aan functies gegeven... dat je onderhand niet meer weet hoe het zit. Want ze hebben nu met Mark Overmas, is er een technisch directeur. Een voetbalman die dus de, de, de aankopen moet regelen en de verkopen ja, ja. en dergelijke. Dus wat dat betreft zou je zeggen... in een beursgenoteerd bedrijf wat Ais altijd is... is er veel meer behoefte inderdaad aan een algemeen directeur... wat van de zaal in naam dan ook wel gaat worden... Maar ook iemand die dus in principe ook helemaal niet per se... een, een, een voetballink zou hoeven hebben. En wat dat betreft zou, de, de namen die, die, die, die Ton net noemde... eigenlijk, als je kijkt naar de organisatie van Ajax, veel logischer zijn. Want je hebt al genoeg voetbal... Uh, nou ja, zo -how, how Nou ja, je noemde net Van Bayern München. Dat is alleen maar voetballers natuurlijk. Dat wel. Ja. Dat wel. Goed. Um, de Champions League afgelopen week... Uh, er zaten redelijk wat opmerkelijke uh, wedstrijden uh, tussen... Eén uh, wedstrijd heeft veel opzien gebaard. En met name door de uitspraak van Juri Mulder bij de NOS. Paris Saint-Germain tegen Dynamo Zagreb werd 4-0. Met het zien van de beelden uh, zei Juri... Ik vermoed dat uh, ze collectief naar een wetkantoortje zijn gegaan. En morgen terugkomen om hun geld op te halen. Omdat die goals er zo makkelijk invliegen. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ja, goed. Het, kijk, het zal verder allemaal wel Die Ja, los... Zagreb boos zijn nu. Ja, die zijn boos en die gaan misschien wat aanhangig maken. Maar dat zal verder allemaal wel loslopen. Het gaat natuurlijk niet, niet zo gek veel gevolgen meer hebben. Um, ik had eigenlijk. Ik had de avond zelf veel meer de indruk dat Jury er een, uh, een beetje. Um, uh, naar nou, werd ingeluisterd in zijn in groot woord. Maar. Uh, Arno Vermeulen in zijn commentaar. die gaf een beetje. De, de, de, de, die deed een beetje de suggesties. En toen schakelde ze dus terug naar de studio. En toen, uh, ik weet niet meer wie die presentator was... maar werd inderdaad tegen Jury. Jury was een van de analisten. En die reageerde ook in eerste instantie... Van, nou, dat is lekker, nou moet ik er wat van gaan zeggen... omdat Arno dat heeft gezegd. En, en vervolgens ging je dit toch zeggen. Maar ja, goed... Dit gaat voor de rest wat ik zeg. Dit gaat natuurlijk verder geen. niet echt grote gevolgen voor hem hebben. En het waren wel merkwaardige situaties. Maar ja, dat weten we inmiddels bij die club. Dat hebben we een keer eerder meegemaakt. Ja. Met een uh, ja. 7-1, geloof ik. en Ajax. En ja. de arena die eruit vloog. Um, uh, goed, dan natuurlijk uh, Celtic tegen uh, Barcelona. Een uh, unieke wedstrijd met een huilende Rod Stewart op de tribune. die niet wist wat hij meemaakte. Celtic uh, 125 jaar bestaan. en dan zo'n avond. Wat dacht jij toen je het zag, Tom? Ik vond het helemaal niet abnormaal. Kijk, Barcelona was natuurlijk... qua voetbal veel en veel beter... ...maar ze waren minder geïnspireerd dan, uh, dan Celtic. En dan kan je... ...Celtic kan natuurlijk wel een klein beetje voetballen... ...met een stadion van 70.000 of 80.000 mensen... ...die de boel op, uh, uh, opzwepen. Barcelona is al bijna geplaatst... ...dus dan kan het gebeuren. En Barcelona heeft natuurlijk ook... Ja, je kan wel eens tegen Nederland gaan lopen. Ja. En, en, dat is dood gewoon. Ze waren ook veel beter. Je 80% procent een, balbezit. En je hadden jullie ook het gevoel dat, uh, dat eigenlijk iedereen het uh, de Celtic-fans wel gunde? Ze hadden een hoge gunfactor bij. Ja, natuurlijk. Maar goed, ja, dat is toch een, een, een club met een, met een geweldige traditie. En inderdaad die passie van die mensen die ook wel mindere tijden hebben, hebben meegemaakt. En, en dat maakt ze allemaal niks uit daar. En inderdaad, als zo'n wester dan loopt zoals hij loopt... He, inderdaad met, met zo'n beetje 80% balbezit, dus je krijgt constant meer van die aanval. En op een gegeven moment ga je dat patroon zien... dat het toch nergens toe gaat leiden. Een geweldige keeper ook nog, he, die zijn hand maar uitsteekt... of hij komt er weer tegenaan, dat soort dingen allemaal. Ja, dat speelt allemaal mee in het, in het verhaal. En dan komt er uiteindelijk nog die, die jongen van 18, die spits... die, hem, de, die oh, ja, dan maar. de tweede en de... de, de nee, wat heet hij? Die? Ja, ja, die maakte de eerste. Maar die spits, die de tweede maakte... Ja, ja, ja, ja die uh, dan de tweede, wat dan de verlossende treffer is... zo uh, een paar minuten voor tijd... erg goed inschiet trouwens, die bal. Dat is, dat is dus echt een hele, hele goede voetballer. Dat zag je in de manier waarop je die bal inschiet. Ja, dat werkt allemaal mee aan een geweldig verhaal. Ja, ja. en ze hebben ook in Barcelona... maar net gewonnen van, uh, van Celtic dus. 14 dagen daarvoor. Ja. Met veel geluk, ja. blessure. Overigens, tot slot om dit af te ronden... Uh, wat misschien opvallend was... is het feit dat zo'n club dan 125 jaar bestaat... er een geweldige sfeer is. supporters doen er alles aan om die sfeer echt enorm te maken... Ze boeken een historische overwinning. en zijn vervolgens binnen 20 seconden van het veld af. in de kleedkamer in. Ja, dat, dat viel mij ook wel een beetje. want daar, daar zat ik me dan om. Ik, ben, ik ben nooit zo van het, van het meeleven met het. Maar ik denk, nou, nu, nu ben ik wel benieuwd naar de, wat er na afloop gaat gebeuren. Nou, die trainer die ik dan net even heb die genoemd. die ging nog wel even het veld op. om daar in zijn pak ook nog even met de handen omhoog. maar dat duurde ook maar kort. En inderdaad, heel, heel, heel uh, snel daarna was alles binnen en moest dat publiek dat met, met, met van die muziek... waar we het net over hadden, met van die... Doen. en voor de rest, ja, dat vond ik ook raar. Is dat ja. een protocol dan of zo, van de Champions League? Dat, dat, dat, die, ja. dat ze die dan... Uh... Dat is veel. De spelers het dan niet mogen juichen en een rondje mogen doen of zo? Ja, ik ja, ja, ja. deed het wel uh, naar de wedstrijd. Oké. Okay. Ja, de... ja. Je zou zeggen op zo'n moment uh, laat het protocol maar even voor wat het is als speler. Ik nu moeten we met acht paarden van het veld aftrekken als de sfeer zo is. Lijkt nou wel. ja, het publiek. Uh, we hebben Rod Stewart gezien. Die heeft het wel helemaal goed gemaakt natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Dan uh, het Europese voetbal wat uh, PSV en Twente uh, betreft. Uh, ik heb vanmorgen een lijstje gezien en ik geloof dat we in het Europese klassement van uh, dit seizoen op de 20ste plaats staan en 19e staat Cyprus. Uh, dus dat zegt genoeg over de, de prestaties. Uh, PSV en Twente, het avontuur lijkt al voorbij. Ze wisten allebei niet te winnen in de Europa League. Twente speelde doelmateloos gelijk tegen Levante en PSV verloor zelfs van Aik Solna. Trainer Dick Advocaat wil natuurlijk door in Europa. Maar de vaderlandse competitie is belangrijker. Ik moet even nu verstandig zijn wat ik zeg, want anders uh, pak ik dat verkeerd op. Uh, ik, denk, ik denk nog steeds persoonlijk dat de competitie het belangrijkste is. En ik denk dat de vereniging er ook zo over denkt. Uh, we zijn erheen gegaan om, om, om te winnen, laat ik het zo zeggen. Uh, ik denk dat de spelers alles hebben gegeven om te winnen. En dat we tot aan de 16 meter lijn, oh, zelfs met die omstandigheden, toch nog aardig speelden. Maar de laatste, dat laatste gedeelte niet. Nou, dan kun je, als je dan tot daar goed speelt en verder niet, dan scoor je geen goal en dan kan je verliezen. Ja, ze hebben één kans gehad, of anderhalve kans. Ja, dat was dik Advocaat. Wat vinden jullie ervan dat hij nu gewoon openlijk zegt... de competitie is veel belangrijker? Nou ja, goed, in principe is dat natuurlijk ook zo. In de Nederlandse competitie kun je alleen... daarin kun je voor de Champions League plaatsen. En daar gaat het, die clubs, om. Dat is echt geld. De Europa League stelt natuurlijk qua geld niks voor. Maar goed, als je er eenmaal in speelt... Uh, is het natuurlijk wel zo dat het ook voor die spelers... de ontwikkelingssportief toch wel van, van enig belang is... Je moet ook niet vergeten, het gaat nu heel erg slecht. Hè? Dat je noemt even dat lijstje, maar de voorgaande jaren... hebben we het in de Europa League als Nederland uh, vrij aardig gedaan. Een goede score. Nederland... Dat is nu onze redding, anders zouden we ja. Europa League plaatsen... en Champions League plaatsen ja. kwijtraken. Dus het is ook heel, uh, heel moeilijk om nu te zeggen waarom het nu ineens... want het gaat nu toch echt wel heel slecht... dat je misschien met twee ploegen die pools niet doorkomt... dat je dus niet meer het uitzicht hebt op wat je... de voorgaande jaren had je toch nog wel leuke uh, knock-outwedstrijden. Europa League nu, dat, dat is echt vreselijk. Dat wij, dat, daar zijn we het allemaal wel over eens. Maar, um, dus het is eerlijk van advocaten. Het is ook zo dat de Nederlandse competitie belangrijker is. Maar ja, dat geeft je nog geen reden om zulke wanprestaties te leveren. Op wat ze nu doen. Ja, maar het opvallende is wel dat, dat toen vorig seizoen uh, uh, bij Twente. Uh, Steve McLaren besloot om met een B-team naar Schalken, Nou, B-team. Een uh, redelijk B-team. in ieder geval niet zijn sterkste team. naar Schalke te gaan. kreeg hij heel Nederland over zich heen zo ongeveer. En advocaat zegt dat gewoon openlijk, Ton. Ja, nou goed, ik vind van beide erg vreemd. Want waarom schrijf je dan in? Je hoeft niet eens in te schrijven natuurlijk. En als je geen Champions League haalt, wat de bedoeling is volgens uh, Henk... dan hoef je ook niet in te schrijven voor de Europa League. Ik moet wel bij... Stel je voor, Twente en PSV zijn de nummers 1 en 2 van de Nederlandse competitie. En die liggen er nu al uit. Dus dat zegt niet over onze competitie. Ik moet PSV wel even nageven. Ze misten natuurlijk wel 4... Sleutelspelers. En dat scheelt is, is, wel een slok of borrel. Ja. Zien jullie iets in uh, een regionale indeling van de voorrondes? Zodat je niet al die Oost-Europese clubs dan al tegenkomt? Een vol, soort voorselectie ja, het, het maken? Ja, worden allemaal van die gekunstelde uh, alternatieven. <hums> maar wat is dan de oplossing om het wel aantrekkelijk te maken? Dan nu als, als eh, CQ buitenstaander... Ja, uh, ik denk... Uh, kijk, er is weinig uh, wat ik weet van het... En dat is nogmaals, ik ben niet zwaar ingevoerd in het voetbal. Maar ik zie een heleboel clubs... Is die uh, relatief weinig geld. Waar Dick advocaat een paar weken geleden ook een mooie opmerking over maakte dat dat de oplossing zou zijn. Uh, en men vindt het niet belangrijk genoeg. Nou, dan zou ik zeggen: ja, waarom uh, maak je dat niet minder? Uh, gewoon alles meteen knock-out. Ik bedoel, als je ja. toch geen bal aan, als het toch niet uitmaakt en het is alleen maar interessant om de finale te halen, dan denk ik: nou, laat mij dan maar gewoon wedstrijden zien waar het meteen om gaat. En ik denk dat dat dan wel leuker wordt. En nu zijn er. Uh, van 174 wedstrijden of zo. En ik kijk er geen één. Omdat als ik er één kijk, moet ik er nog 173 kijken. En daar heb ik geen tijd voor. Dat is ook allemaal zo. Het is allemaal veel te veel. En dat is dus heel mooi om te constateren... dat mensen in de top, de en noem alles maar op, maar hebben gedacht... dat er nooit een einde zou zijn... aan de vergadering. Dat is dus wel zo. Het is te veel. Aan de andere kant moet je... dat blijf ik zeggen, moet je wel even... even van de waan van nu, van deze weken... voorbij gaan. En... Maar, de, die groepsfase, dat is in, in de Champions League is de groepsfase ook niet zo geweldig interessant hoor. Er wordt veel gereikt door de grote clubs. En, en Die groepsfase van de Europa League is natuurlijk ook niets. En toch blijf ik zeggen dat de voorgaande jaren, eh, eh, en dan kwamen PSV, Twente en vorig jaar AZ ook vrij ver... voor Nederlandse begrippen, kwartfinale, dat is echt meer kan je als Nederlandse ploeg niet bereiken... tegen clubs als Valencia, Benfica en Sporting Lissabon, ik noem maar wat... En dat, dan haak ik ook even in op wat Ton net zegt. Dat is, en daarom moet je wel meedoen aan die Europa League. En niet zeggen van ik schrijf me niet in omdat de Champions League belangrijker is. Dat zijn wedstrijden waarin voetballers van Nederlandse clubs ja. toch beter kunnen worden. Alleen, nu is het even... En we vergeten dat snel dat die wedstrijden er geweest zijn. En uiteindelijk werden we in die wedstrijden ook wel gewoon van het veld geveegd. In die kwartfinales. Maar goed daar heb je toch nog wat van kunnen leren als je dat soort wisselen krijgt. Nu krijg je die wisselen waarschijnlijk niet en ziet het allemaal heel somber uit. Maar dat is even dus als advocaat van, uh, van de duivel, van Platini in dit verband. Maar ja, nu inderdaad, ja, het is, het is een, een, een brei van wedstrijden... onaansprekende tegenstanders. Ja. Ja. Ton, snap ja, je dan dat was. een beetje? Het is dezelfde, laten we zeggen, formule als de Champions League. Ja. Alleen de Champions League verdient er wel aan... Te, en hier niet, dus dan moet je iets anders gaan doen. En dan is, naar mijn idee, de knock-out fase uh, heel erg goed. Ja. Als je bijvoorbeeld <kuggen> Twente en PSV, nu kan ik het een beetje me voorstellen... die hebben een heel gekocht team. Daar, de ontwikkeling van de spelers is daar niet zo belangrijk meer. Dat is anders bij uh, jonge ploegen als Noord en Ajax, denk ik. Ja. Dus vandaar die opmerkingen van uh, McLaren en Advocaat misschien. Ja, we gaan het zo ook even over uh, het wielrennen hebben... en de diverse commissies die worden ingesteld... om het allemaal uh, schoner en eerlijker te maken. Eerst even naar uh, Thialf, naar Sebastian Timmerman... want ik begrijp dat er nieuws is vanuit uh, Thialf, Sebastian. Nou, ik heb eigenlijk het uh, antwoord uh, op de vraag gevonden die Nando stelde... net voor het nieuws van vijf uh, uur was het geloof ik... of Sven Kramer uh, nou morgen meedoet aan de tien kilometer. Het antwoord luidt nee. Dat doet hij niet. Hij laat het weten op zijn Twitter-account. Zojuist geen 10 kilometer morgen voor mij op het NK. Volledige focus op 5 kilometer volgende week bij de World Cup. Dus geen 10. Hij richt zich in de deel 1 van het seizoen helemaal op de 5 kilometers. Ja, Nando, begrijpelijk. Verstandig. Ja. ja, als je nog niet helemaal fit bent, wat hij zelf denkt en zichzelf verbaasd heeft. En hij heeft uh, aangegeven dat. Uh, of het hele team heeft aangegeven dat er maar één ding nog belangrijk is. En dat is Sochi. Waarom zou je je dan nu op, een, uh, op een, uh, een enke afstand op de 10 kilometer richten? Behalve als je zegt: nou, het is voor het publiek heel leuk als ik schaats. Maar uh, ik. Nee, ik vind het wel een verstandige beslissing. Als je zo. Uh, als je zo'n rug hebt. Ja. Oké, okay, duidelijk. Dan het beloofde wielrennen. De Nederlandse Wielen Unie KNWU die stelt een antidopingcommissie in. Die commissie moet onderzoek doen naar het dopingverleden... in het Nederlandse wielrennen... en aanbevelingen doen om doping beter te kunnen bestrijden. Er komt een uh, onderzoekscommissie. Uh, die gaan we instellen als uh, Kmu uh, In samenwerking met NEC, NSF, VWS en uh, de dopingautoriteit in Nederland. Waarin wij uh, onderzoek willen gaan doen de komende maanden naar de dopingcultuur, het systeem in Nederland, hoe het functioneert... antidopingbeleid, zoals dat gevoerd wordt... Eh, voor het nationale en internationale wielrennen. Ja, dat was de voorzitter van de KNWU Wintels. Tom Boot, wat vind je van uh, zo'n antidopingcommissie? Ja, ik vind het eigenlijk uh, helemaal niks, omdat het een internationale zaak is. En dit is maar een nationale zaak natuurlijk. Bovendien is het niet onder ede. Bovendien hoeven ze niet te verschijnen. Dus uh, ik denk dat je heel weinig krijgt. En stel nou eens dat iedereen komt. En stel nou eens dat alle Nederlanders gebruikt hebben. Dan moet je ze dus schorsen. Of in ieder geval, ze krijgen een lichtere straf. Maar ze krijgen een straf. En we hebben geen Nederlanders meer in peloton. Dat, is, uh, dat zou ook nog eens kunnen. Nee, het is een internationale zaak. En... Ik vind het ook een beetje overbodig, omdat de UCI... je moet er natuurlijk wel vertrouwen in hebben... maar samen met de Wabra hebben we besloten ook een uh, onderzoekscommissie te maken. Henk Hoitink, wat denk jij als je dit hoort? Ja, ik, ik, het lijkt mij toch wel goed. Natuurlijk doet de UCI het ook. En, en, uh, maar als nou elke bond, het, uh, elk land uh, uh, dit gaat doen en dan samen gaat werken met de UCI... ja, ik weet het. misschien is het allemaal heel idealistisch... en van de buitenkant bekeken, maar ik bedoel... Mm -hmm. natuurlijk is uh, de wereld staat nu in de hens... en het is allemaal, en het is allemaal uh, doortrapt... en we zijn allemaal bedrogen en, en noem alles maar op... dan is het toch ook wel goed dat iemand eens dus gaat zeggen van... we gaan een onderzoek doen... en vervolgens, ik begrijp ook wel dat er aan dat onderzoek... ontzettend veel haken en ogen kunnen zitten... en dat je misschien nog niet kunt geloven... Dat, of dat alles wat daaruit komt dan ook wel weer waar is, wat dan ook... maar ja... Ja, moet je dan niks ja, doen? Je, je moet ergens beginnen. Ja. Dat is eigenlijk wat je Dat zegt. Dat bedoel ik. Ja, moet ja. je dan niks doen? Ik bedoel, nu het op schat ligt. Maar dan door, er wordt nu ook al door mensen gezegd... het is een doofpotcommissie. Nou, die heb ik nog niet gehoord, hoor. Maar, maar een bij deze? Pot, bij deze, ja. Nee, het is, het, het is geen doofpotcommissie. Je kunt je afvragen als je niet uh, verplicht wordt om daar naartoe te gaan... of er dan renners zullen opdagen... Uh, oud-renners dan wel. Uh, of de waarheid zeggen? Uh, of de waarheid zeggen. Ik ben het niet met ton eens. Kijk, het is namelijk volgens mij juist wel belangrijk dat je het nationaal doet. Kijk, we zijn hier in Nederland, zijn we uh, uh, verbolgen of uh, geschrokken of hoe je het noemen wilt over al die dingen die naar boven zijn gekomen. Um, wij hebben in Nederland is er wel het gevoel dat er iets moet veranderen. En er is ook het besef dat dat dan, als het internationaal niet gebeurt, dat je het dan in ieder geval een teken moet geven dat je het wel serieus neemt, dat je het wel nationaal doet. Om vervolgens met dit naar buiten te komen, vind ik niet zo heel sterk door te zeggen van ja, over twee weken meer. Het moet voor 30 november ingesteld zijn en voor 1 juni moet het echt wel een Ja, maar voor 1 juni, dat is in zo erg staat het huis wel in de fik. Weet je wel, dat het dan voor 1 juni is het wel ja. gebrand hoor, dus dat moet sneller. Maar hmm. dan vind ik het een leuk initiatief, bijna. En ik, ik, ik, ik hoop dat Marcel Wintels het ook voor elkaar krijgt. De voorzitter van de KWU. Ja, ja, maar er zijn dus ja, welke renners gaan er nou? Op, op basis hiervan, ze weten het niet eens, ze weten het nu niet eens zeker. En dat is best moeilijk. De strafmaat. Want ik bedoel, als je dus zegt: ja, ik heb het gedaan. Normaal gesproken verjaren die, uh, die, die, die straffen pas na acht jaar. Dus daar moet een schorsing op staan of iets. Maar dat weten ze eigenlijk helemaal niet. Ze hebben nog geen antwoord van de WADA. Maar ja, ze voelen wel dat ze iets moeten gaan roepen. Maar ja, dat, wat, wat roep je dan? Ja. En moet je, je moet, de timing is natuurlijk wel belangrijk in dit ja. hele verhaal. Ja. ja, Maar ik zeg het internationaal juist. Want stel dat we het hier helemaal schoon krijgen. Dan worden we altijd laatst in elke koers natuurlijk. Nou, er zijn ook ja. mensen hier in Nederland die zeggen, nou in. Het gaat toch ja. om dat. Ja. Ja. ja, maar goed, ik niet. Ik, nee, topsport, ja, okay. topsport hoort niet zo. Ik bedoel. Nee, maar goed, als je het wel weer zo wil krijgen, kun je natuurlijk op zich, en ik vind er wel wat voor te zeggen, dat je zegt van luister, de problemen zijn nu zo groot. Dat gaan we nou eerst maar zorgen dat het, dat het, dat het uh, uh, schoon is. Dat is hetzelfde. Dus denk je, als je voetbal zegt, van, ja, kijk, we verliezen elke keer met 6-5. Laten we nou eens eens kijken dat we geen doelpunten tegenkrijgen. Dan gaan we daarna wel kijken. Ja, we maar dan doel... werk je aan de techniek. Dat is iets goed. Nee, het natuurlijk. gaat mij om de, dat er is dus een probleem Dat moet je dus oplossen. Je ziet dat het internationaal. Ja, want die onafhankelijke tussen commissie van de UCI wordt weer geleid door een vriendje van de baas van de UCI. Dus nou, hè, daar gaan we weer. Ja, maar goed, als je daaraan twijfelt, waarom twijfel je dan niet aan de Nederlandse Op. op uh... Nou, ik twijfel wel aan de opzet die ze nu hebben. Maar ik vind wel dat je nationaal iets moet bereiken. Ik zeg alleen niet dat dit nou de, de, de de meest fantastische oplossing. Nou, ik vond heel goed van de UCI dat uh, die moet ook in juni klaar zijn dan met, uh, met de uitspraak, maar dat uh, de kas eigenlijk de mensen stuurde en uh, de leden aanreikte aan de UCI en de kas is natuurlijk een onafhankelijk orgaan. Ja. Ja. Nou ja. Goed. Ik denk dat er, dat is dat een ja, nee? ja. Nou ja, dan in ieder geval. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de mensen van buiten het wielrennen en misschien zelfs zo'n buiten de sport betrokken zijn bij... Uh... Nou, dat, en... doen, dat doen ze ook bij de kas. Politicus, ja. uh, uh, weet ik veel wat. Ik al. hoorde gisteren iemand zeggen... er moet eigenlijk een onderzoeksjournalist ook in die commissie komen... die gewend is om op een goede manier vragen te stellen... en uh, de antwoorden te interpreteren. Nee, ik zou zeggen, neem er vijftien 15... onderzoeksjournalisten. Ja, in plaats van één. Hebben die is dan ook weer vatbaar voor van alles en nog wat. Ja. ja. Overigens zeg je net, ja, de KWU wil op die manier... Uh, uh, er alles aan doen om uh, uh, doping uit te bannen. Maar dan, dan kunnen de critici ook weer zeggen. Ja, dat is een beetje laat nu. Hadden ze eigenlijk al uh, tien jaar eerder moeten doen. Ja, maar dan vind ik dat ja. die critici. Die hadden ook tien jaar geleden ook moeten zeggen. Dat het allemaal te laat was. En toen hoorden we ze ook niet. Hm. Ik vind, ja, weet je, te laat. Of uh, ja, maar die. Dat vind ik allemaal zo. Daar hebben we echt moe aan. Je ja. moet gewoon nu iets gaan doen. gaan oplossen. Ik bedoel, denk in oplossingen niet in problemen. Is ja, daar ja, ben ik het ja, helemaal mee eens. Ik vind dat, dat, dan blijf je in zo'n cirkeltje. Want wat, dat, dat heeft geloof ik uh, Aard 4 oud. Die wordt nu ploegleider bij je uh, Maar die heeft dat ook zoiets gezegd. Van ja, ze hebben nooit wat gedaan. En waarom nu dan wel? En wat er ook, ja, ja. Ja, maar ja, in ja, sorry, het praatse, dan, ja. Ja, zo kan je blijven zitten. Natuurlijk is dat, begrijp ik dat ook wel. Dat, dat, uh, zij hebben ook, uh, ook iets te lang gedacht van nou. Dat is toch een mooie sport met onze romantiek. Ja. Maar dat weten we nu allemaal, maar dat kan toch nu geen reden meer zijn... om dan nu niks meer te doen? Je moet, nu, je moet nu gewoon vooruit. Je moet die boel schoonmaken. Je moet geen jacht maken op renners of op of, of, dus mensen ja. gaan bewijzen. Je moet zeggen, en daarom heb ik, pleit ik al heel lang van... en nou, dat is al vanaf mei, stel een waarheidscommissie in. Kijk hoe je vooruit kan. Verzoen je met elkaar. Snap dat wat er gebeurd is. Daarom ben ik zo, werd ik zo woest over zo'n opmerking van Cancellara... die zegt, de toekomst, de, de toekomst ligt voor ons en je moet niet naar het verleden kijken... want we moeten verder. Ja... Eronder. Ja, dat vind ik, ja, en een schoon schoon lei is ook zo'n mooie. Ja, maar ik ben met die commissies volkomen eens... maar volgens mij kan het alleen maar internationaal... anders kan je hier met heel rennen ophouden. Ja, maar ik denk dat als je op het moment dat het internationaal niet gebeurt... je ziet het bij het team Argos -Ar Humano... die hebben op een gegeven moment ook gezegd... wij doen het in ieder geval schoon. En dan worden we soms 28e. Maar wij doen het zo. En je ziet dat dat heel langzaam begint mensen dat te beseffen dat nee, dat, dat slim in is. In België lachen ze hierop, in Rusland lachen ze hierop. Ja, maar wat, wat is dan de oplossing? Ja, laten wij dan de goede zijn. Ja, dat is, die oplossing is voorlopig die UCI-commissie. Nou, maar, in, maar uh, verbeter de wereld, begin je bij jezelf, zei mijn moeder <laughs> ooit. Ja. Uh, Joost Postema die stopt op dit moment. Op dit moment. Ja, je uitgerekend hij is gestopt. Nee, hij is gestopt, maar hij uitgerekend op dit moment. Uh, de, de, stopt hij. Ja. Is dat uh, iets waar we dan weer iets over moeten denken? Of is dat gewoon uh, puur toeval dat hij nu besluit uh, van nou, het is genoeg geweest? Ik zou daar niet altijd al overal meteen weer van alles aan denken. Een jongen is uitgefietst, heeft twee kinderen. En misschien heeft hij ook al wat gedaan, misschien heeft hij niks gedaan. Ik weet het niet. Dat, ik hoop dat hij naar die commissie komt. Dat hij denkt, nou, ik ga eens vertellen wat ik weet. Of ik vertel... 50% wat ik weet, want ook daarvan denk ik... dat is ook al meer dan niks. Ja. Goed. Um, even kijken of er nog meer dingen zijn... die we snel even kunnen uh, bespreken. Fouke Boy die uh, heeft een uh, nieuwe club. Die kan weer met zijn benen in de klei staan... zoals hij dat dan uh, zelf ook uh, verwoordt... bij Cercle Brugge. De club waar hij uh, ooit uh, bijna voetbalde... want hij voetbalde bij, uh, bij Club Brugge. Die andere club uit dezelfde plaats. Uh, maar hij heeft er in ieder geval weer zin in om op het spel te staan. Het voelt, uh, het voelt heel goed... Uh... Veel gesprekken gehad uh, vanaf vorige week maandag met, uh, met Cerkelen. In alle rust. En uh, ja, eigenlijk zijn wij uh, gisteren uh, eruit gekomen met elkaar. En uh, ja, vind ik het een hele uh, boeiende, moeilijke, maar mooie uitdaging... om uh, om te proberen hun in uh, eerste klasse te houden. Ja, want voor de goede orde, ze staan helemaal onderaan. Vanavond spelen ze tegen A.A. Gent van uh, Bob Peters. Uitgerekend de vorige trainer dan weer van Cirkelbrugge, Dus die komt nu aan de andere kant van het hekje... op het, uh, op het andere bankje te zitten. Wat verwachten jullie uh, van, uh, van Boy? Houdt hij Cerkelen in, in de eerste klasse, Henk? Ja, goed, daar is nu nog weinig, uh, weinig over te zeggen. Het, het, uh, het, het is moeilijk wat hij zelf al zegt. Maar goed, hij heeft weer werk. Dat is mooi voor hem. Maar dit zijn over het algemeen van die, van, die, ja, van die banen waarvan het perspectief natuurlijk niet geweldig is. We hebben het bij Ron, Jan, Ron Jans gezien met standaard Luik. Dat was wel een wat afgeroomde club, maar toch nog wel een, een club met een, met een hoofdletter in België. Ja, dat is Brugge niet. Nee, dus. En Ron Jans is al weg, dus Voekenborg ja. <laughs> dus gaat op een gegeven moment ook weer weg. En dat zou best wel eens wat eerder kunnen zijn dan het contract wat hij nu heeft afgesloten. Nou, dat is voor dat hij tot het einde van het seizoen... Uh... Oh, oh nou, ja. dat, heeft, dat, dat heeft hij dan opgesloten. verstandig gedaan. Maar ja, het, ja het, is, het is een moeilijke zaak en het is... Maar ja, goed, je moet werk hebben. Nando, Fortuna heeft nog 200 euro in kas. Dat lijkt me weinig. Dus die hebben een probleem. Maar ze zeggen dat er nu toch echt een grote sponsor aan zit te komen. Heb jij er vertrouwen in? Ja, daar kan ik ook weer niks Ja, ik weet niet. Ja, als zij zeggen, ik, ja, God, de vorige kwam uit Abu Dhabi... en kwam niet of zo, tot, tot, tot dat verhaal ja, tot. Ja, daarom. Dat wordt gezegd door een bestuur... Wat, wat een bespreking heeft gevoerd met die Nazar Abdella uit Marokko oh, en uit Brazilië het, het en Qatar. Ja. Ja. Allerlei schuine strepen. En die zeggen nu dat er een geweldige sponsor zit te komen... die zou dan Fortuna Zittad gaan sponsoren. Die, die heeft geen andere club uh, voor het uitkiezen. Ja. Maar wie heeft ja. die 200 euro in zijn zak dan nu? Nee, die zit oh, die in kast, de, die de, de, kast. de kast. Die zit toch in kas. <laughs> maar het ja. is er eigenlijk aan de handje dat zoveel ploeg... Als failliet gaan, gaan ze failliet. En als die goede hoofdsponsor komt, dan gaan ze niet failliet. Ja. Heel ja. simpel. Ja. Goed, we gaan het langzaam afronden. Uh, ik wil even weten, Ton, wat ga jij doen het weekend? Ik weet het eigenlijk nog niet. Niet naar wielrennen. <coughs> Volgens mij is er gewoon <coughs> geen wielrennen ook. Uh... Ah, veldrijden. Veld, ja, weer. veldrijden natuurlijk <laughs> wel. Ja, dat, dat dan weer wel. Uh, dat Henk, wat ga jij doen het weekend? Ik ga naar de topper in de jullie Divisie. wat een topper blijkt te zijn. Vitesse FC Twente. Ja. Nando? Waar ik heen ga. Het schaatsen? misschien morgen? Of niet? Misschien wel. Ja. ja. En wat is het alternatief eventueel? Als uh, dat wordt afgelast vanwege eens invallende dooi? Uh, het is tien half, dus je weet het niet. Kan. <lacht> nee, is flauw. <lacht> nee, een uh, stuk tikken. Deadline. Voor, ja. uh, voor nu sport. Ja, ja, sowieso. Goed. Uh, Hoe het ook uitpakt. Uh, uh, maak er een mooi weekend van. Dank jullie wel voor jullie komst. Ik had nog beloofd om de uitslagen van. Uh, de Bundesliga aan u door te geven. Bayern München tegen Eindracht Frankfurt 2-0. Schalke 0-4, werden Bremen 2-1. Freiburg tegen HSV 0-0. Augsburg tegen Borussia Dortmund 1-3. Fortuna Düsseldorf tegen Hoffenheim met 1-1. Bayern heeft er 30 uit 11. Schalke heeft er 23 uit 11. Frankfurt 20 uit 11. En Borussia Dortmund heeft er 19 uit 11. Dan in de Premier League Arsenal Fulham 3-3. Everton tegen Sunderland 2-1. Reading tegen Norwich City 0-0. Uh, Southampton tegen Swansea City 1-1. Stoke City, Queens Park Rangers 1-0. Wigan Athletic tegen West Bromwich Albion werd 1-2. Aston Villa tegen Manchester United begint uh, zometeen om half zeven. En morgen, mooie wedstrijd. Manchester City tegen Tottenham Hotspur. En Chelsea tegen Liverpool, ook zo mooi. Stand aan kop in Engeland. United 24 uit 10, Chelsea heeft het 23 uit 10, City heeft het 22 uit 10... en Everton heeft het 20 uit 11. Daar blijft het dus hartstikke spannend. Dat was het voor nu, u hoort de tune. Vanavond vanaf 7 uur Ronald Boot op deze plek. En dan vier wedstrijden. RKC tegen FC Utrecht, VVV Willem II, ADO Den Haag tegen AZ... en NEC tegen Heracles Almelo. Ik wens u nog een heel prettig weekend. Zometeen het NOS Journaal van 6 uur. Goedenavond. Kort op Radio 1. Zometeen om 7 uur de R Divisie RKC Utrecht. Keert ook deze inzet. En is er een volgende aanval. En hier zelf nog een kans. VVV Willem 2. Dus de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zegt. Ado aanzet. En nee, dat doet hij niet, want hij schiet op de paal. En op kwart voor 9. NEC Heracles. En het is hem. Een... Wat een schitterendom. NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Nevit houdt Nederland warm. Dit is Radio 1.